Behalve Rusland ligt ook Polen dus uit het toernooi. De Poolse bondscoach Smuda is kort na de wedstrijd opgestapt. Bij Sanquin, de overkoepelende organisatie van bloedbanken... verdwijnen de komende jaren zo'n 120 banen. Dat zegt een van de directeuren. De productie van bloedcomponenten verdwijnt uit Groningen en Rotterdam... en wordt overgeheveld naar de vestigingen in Nijmegen en Amsterdam. Ook de donoradministratie wordt helemaal ondergebracht in Amsterdam. De reorganisatie kan voor medewerkers betekenen... dat ze bijvoorbeeld van Groningen naar Amsterdam moeten verhuizen. De organisatie van het culturele festival Oerol op Terschelling heeft vier voorstellingen vanavond afgelast in verband met de harde wind. Dat gebeurde omwille van de veiligheid van het publiek en de artiesten. Op Terschelling stond windkracht 8 en vooral de voorstellingen aan het water hadden daar veel last van. Het Oerol festival begon donderdag en duurt tien dagen. Voor een concert van de Britse band Radiohead in de Canadese stad Toronto... is een dode gevallen toen het podium instortte. Volgens Canadese media zijn er ook zeker drie mensen gewond geraakt... van wie één ernstig Radiohead zou optreden in het Downsview Park in Toronto. Het podium stortte in bij het opbouwen. De bandleden waren niet op het podium, maar er stond volgens de politie al aardig wat publiek. Na het ongeluk is het concert afgelast.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 Goedemiddag en welkom vanuit het College Hotel in Amsterdam. Elke zaterdagavond interview ik live iemand die hier op een kamer even tot rust kan komen. Even tot zichzelf. En deze week hebben we een, ja, ik vind het een hele mooie gast. Uh, het is iemand die deze week nog een prijs heeft gewonnen en terecht, uh, vind ik. Uh, daarnaast gaat hij richting september iets in wat voor vele voetballiefhebbers het EK nu is. Hij gaat in september natuurlijk weer de verkiezingen duiden. Het is de man die al sinds mensenheugenis op tv is... om ons de stand van Den Haag te vertellen. Ik heb het over niemand minder dan Ferry Mingelen. En ik klop op de deur van 108. En ik heb hem vaak op tv gezien. Maar nu, kijk, de deur zwaait open. En het Klopt. is Ferry Dag. Mingelen zelf. Hallo. Dag Patrick. Ik mag gewoon Hi. Ferry zeggen? Ja, mag. Ferry, wat fijn dat ik bij jou een, een, een avond mag doorbrengen. Ja. En het is vanavond een, uh, een speciale avond, bedacht ik me net, op de gang. Een speciale, Want? want ja, speciaal. ik speciale... heb niet gehoord wat je, wat je op de gang hebt gezegd. Nee, dus, heb... dus vertel dat maar eens even. Nou, wat zei je allemaal nou, op de Nou, ik zei, ik zei, het is de man die al sinds mensenheugenissen Den Haag voor ons duidt. Dus uh, daar was ik blij om. Maar ik, ik realiseerde me, het is zondag. En het is een speciale zondag. Het is namelijk vaderdag. Ja. Dus daar wou ik je mee feliciteren. Dank je wel. En dan wou ik eens weten, wat voor vader ben jij? Een hele goeie. Ja. En wat maakt jou een goede vader? Ja. Kijk, mijn, mijn, mijn vrouw zit in de badkamer, dus eigenlijk zou je het moeten vragen. In de badkamer. Vragen. Dan ga ik even kijken. Oh ja, ze zit echt in de badkamer. Ja, Ze oh. zit echt in de badkamer. Wat maakt mij een goede vader, Marieke? Nou. Uh, ja. Ja. Ja. Hoort niemand. Nou, je... nou, jawel. Ik ben er al hoor met oh, mijn Marieke. Hallo. Hi. Dag ja. Marieke. Wat maakt hem een goede vader? Nou, dat hij uh, gewoon een mens is, dus ook af en toe zijn geduld verliest. en aan de andere kant heel veel liefde kan geven. Ja? En wat geeft hij mee aan, uh, aan zijn kinderen, als vader? Oeh, um, altijd goed je best doen. Ja. Uh, doorzetten. Ja. <laughs> ja. Zo ken ik hem ook van tv. Dat is ja, nee, dus, dat, is, dat is absoluut. En uh, lekker naar buiten, fris fietsen. <laughs> um, dat soort dingen. Maar Waarom ja. zit je hier? Wil je er niet gewoon gezellig bij komen zitten? Nou... Nee. Ja, dat, dat, nou ja, dat, achter elke goede man zat ook een goede vrouw, ja, toch? Daar ga je het dan even over hebben. Ja. Uh, ik hoor alleen maar positieve uh, berichten ja, over jou ja. uh, als vader. Ja, dat hebben we van tevoren afgesproken. Als ik zou roepen, Marie, wat vind jij ervan... dat er alleen positieve teksten komen? Ja. Is, uh, wat zou je aan je, uh, aan je kinderen mee willen geven? Um, ja... Ik hoorde niet wat, wat Marieke in de badkamer zei, dus, dus uh, misschien zeg ik iets heel anders. Maar ik vind het belangrijk dat ze, dat ze, wat, ze wil, wat, wat ze willen bereiken, dat ze, dat ze gewoon doorzetten. Dat ze zich niet te snel uh, van het spoor laten afbrengen. Als je ja. of jullie uit één mond praten. Dus Kijk. Als, als zij doorzetten Kijk. en je best doen. Oh, oké. Okay. Uh, ja, nou ja, ja. Dat, dat, dat vind ik ook wel. Ja. Dat, uh, dat is een goede karaktereigenschap als je... Je begint ergens aan en dan moet je proberen om er het beste van te maken. Dat is van je carrière, van je opleiding, van een gesprek als dit. Ja. Gewoon volhouden doorzetten. En uh, zou je je kinderen aanraden te doen wat jij doet? Zou je het mooi vinden als ze in jouw voetsporen traden? Ik zou dat mooi vinden, ja. Uh, het, het is helaas zo dat mijn twee oudste zoons, ik heb dus vier kinderen twee uh, ouderen en twee jongeren, dus bij mijn eerste vrouw twee. Nou, die zijn inmiddels al 38 en, uh, en 34. En die hebben nooit wat gevoeld voor de journalistiek... Um, in de tijd dat ze een opleiding deden en daarna. Uh, soms heeft de oudste wel zoiets van, goh, dat is toch ook wel een mooi vak. Misschien was het toch leuk geweest als ik dat ook had geprobeerd. Maar goed, dat is nu te laat, want hij doet nou uh, andere uh, leuke dingen... Uh, maar ik, ik, kijk, journalistiek is een fantastisch vak. Dus, dus uh, als je dat vindt, dan gun je dat je kinderen ook. En, en je ja. jongere kinderen, gaan die misschien wel de journalistiek in? Nou, dat, dat weet ik nog niet. Ja, maar kijk, die zijn 15 en tien. Dus dat is nog wel heel vroeg. Ik kan nog alle kanten op. Dat precies, ja. Maar volgen ze wel de politiek? Ja, ja, zeer. Ja, nee, kijk, ons op, de, op de ontbijttafel liggen alle kranten. Uh, dus die, uh, die, die, die zijn daarmee opgevoed. Zeker de oudste, die, die is uh, heel uh, algemeen goed ontwikkeld. Hij, hij, hij interesseert zich voor veel. Die van tien begint het te volgen. Maar, maar relatief vergeleken met de andere kinderen op school... Uh, ja, worden ze natuurlijk veel meer met, met politiek geconfronteerd... Dan, dan weer andere kinderen. Kijk, toen zij klein waren... Dat vertelde Marieke vanmiddag nog, dat was ik natuurlijk al, al lang vergeten. Um, toen ze twee waren of zo. Dan zagen ze mij ineens op Prinsjesdag... Kijk, normaal zit ik natuurlijk s'avonds in de uitzending. Maar met Prinsjesdag zit ik s'middags in de uitzending. Dat is, dat is nogal uitzonderlijk, maar dat is de enige uitzending... dat ik echt overdag dan in... Uh, dat het bekend is dat ik er ben. En dan zagen ze mij en dan, dan probeerden ze naar me toe te gaan. Toen waren ze natuurlijk twee. Dan was papa zat in dat rare kastje en dan... Gingen ze daar naartoe kruipen om erbij te kunnen. Gingen ze zwaaien en je zwaaide ja, niet zoiets, terug? Ja, ja zoiets. Ja. Ja, ja, ja, ja. En is het moeilijk voor ze om Ferry Mingelen als vader te hebben? Uh, ja. De, bij de twee jongsten is dat nog niet zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat kinderen over het algemeen... er niet van houden als hun ouders opvallen. Die, uh, tenminste, dat, dat blijkt. Dat vinden ze lastig. En ik heb van de oudsten, heb ik wel af, uh, gehoord... Dat, Hoorde ik wel van Laurens bijvoorbeeld, die, die studeerde in Leiden. En dan stond hij gezellig op een borrel. En dan stond hij met een aangename uh, uh, uh, uh, student te praten. En dan na een kwartier begon ze ineens over mij. En dan baalde hij ontzettend. Want dan dacht hij, ja, is nou, gaat het nou om mij of gaat het om mijn vader? Dus, dus dat, dat, ik denk dat het voor kinderen niet altijd een voordeel is om in, in die zin een bekende vader te hebben. Want er zijn ook uitgesproken meningen over je. Ja, dat ook, ja. Maar daar, daar, ik, ik heb nooit, nooit gehoord dat ze daar erg veel last van hebben. Ik, ik, misschien is dat ook wel gebeurd, maar dat hebben ze me nooit verteld. Het zou natuurlijk kunnen dat af en toe iemand langskomt en roept: van ontzettende lul is jouw vader. Wat heeft hij nou weer? Maar dat, dat heb ik nooit gehoord. Maar het is meer dat ze het niet. Ze zitten er niet op te wachten om steeds met, met mij geconfronteerd te worden. En het is ook wel zo dat ze in, in, de, in de keuze van hun baan, ik heb, omdat ik de journalistiek echt fantastisch vind, heb ik altijd geroepen, nou ja, dat is, als je een baan hebt dan moet je iets zoeken waar je waar je, je helemaal in kwijt kan, wat je, wat je echt helemaal goed vindt. Dat, en, en als je dat hebt gevonden dan weet je dat. Dat is jouw vak en dat ga je doen. Ja, dat niet iedereen heeft het geluk om dat te vinden. Jij ja, hebt dat gevonden, neem ik aan. En ik. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die doen gewoon nuttig werk. En dat is best leuk en aardige collega's. Maar het is nou niet altijd de vervulling van hun ambities en van hun dromen. En ik heb wel eens het idee gehad bij, de, bij, de, bij mijn oudste kinderen. dat die iets te veel het idee hadden. Ik heb pas een goede baan als ik die enorme bevrediging. die mijn vader eruit haalt, als ik die ook heb. Waardoor er een soort ingebouwde teleurstelling al zit. Want als die baan dan minder is. Ja, dan denken ze, ja, we moeten toch eigenlijk weer wat anders gaan zoeken. Nou, dat, dat, dat heeft geen dramatische effecten gehad... maar het heeft er wel, wel zo'n zo beetje doorheen gespeeld. Ja. En, en jij zegt ook van, nou, dat je het mooi zou vinden... als een van je jongste kinderen misschien de journalistiek in zou gaan. Maar ja, jouw vak bestaat natuurlijk ook uit politiek. Wat zou je ervan vinden als ze de politiek in gingen? Als zij de politiek ja. in zouden gaan? Ja, dat, als zij dat... Als zij dat... Uh, uh, als zij die ambitie zouden hebben, dat zou ik, zou ik prima vinden. Ik heb het zelf niet, maar, nee. maar, maar, maar als, als een van mijn zoons zou zeggen... Ik, ik wil nou heel graag voor die partij uh, volksvertegenwoordiger volksvertegenwo worden... ik zou dat prima vinden. Zou je ze dat... aanraden? Nee, ik zou, maar ik zou het zo ook niet afraden. Ik vind wel iets, als je volksvertegenwoordiger wil worden... dan moet je dat echt zelf bedenken. Ik, moet niet, ik ga niet zeggen, dat, dat, dat moet je nou gaan doen. Maar dat, ik bedoel, mensen zijn zo verschillend. Ik kan voor mijn kinderen niet gaan bepalen wat ze moeten doen. Dus in de tijd dat, de, dat mijn oudste kinderen kozen om iets heel anders te gaan doen... en niet de journalistiek in te gaan... Ja, dat, dat, dat heb je te respecteren. Het zijn op dat moment toch volwassen mensen. Wat leer je van je kinderen? Wat leer ik van mijn kinderen? Nou, dat vind ik wel moeilijk. Hè? Heb jij kinderen? Ik heb uh, één kind sinds uh, januari. Gefeliciteerd. Dus die is vier maanden, dus ja, ja, leer daar heel ja, veel daar van. Daar leer je nog <laughs> niet veel van? Nou. nou, wat leer jij van je kind dan? Nee, ja, de vraag was aan jou, dus dat is interessant, hè? Ik merk al direct dat je dat moeilijk vindt om. Nee, nee op, maar gelukkig nee, maar jij ik vind het niet die vraag te, vragen ik, vragen ik, te ik bedenken. Ik vind het niet moeilijk. Nou. Maar, nee, ik vind het niet moeilijk in de zin van, oh jee, dat vind ik een lastige vraag die beantwoord ik uh, liever niet. Ik vind het moeilijk omdat ik eigenlijk het antwoord niet zo weet. Ja, je mag erover nadenken. Dat is radio. Ja, ja, ja, ja, maar dan blijft het heel lang stil. Oh. En, en, dan, en, het... en, dan, en dan gebeurt er misschien niks. Nou ja, zo vaak ben je niet stil op tv, dus dat is nee, nou, misschien okay, dan ga je zeggen. <laughs> nee, ik zou, ik zou dat nou, nou niet zo weten. Relativering misschien? Nee, relativeren, dat kan ik zelf wel. Daar heb ik, daar heb ik mijn kinderen niet voor nodig. Hm. Nee, dat nee. nee. Het is misschien heel erg vreselijk dat ik dat, ik dat niet zo uh, kan bedenken. Ik zou haast de badkamer weer te hulp gaan roepen. Maar dat zal ik nee, in dit geval nee, ja, niet doen. Nee. We kunnen altijd de hulplijn inschakelen. Ik, ik ben ergens te beroerd voor. Ik, ik ben al onderweg. <lacht> dit, wordt een Hi. DIT wordt een gimmick. Hij heeft de uh, hulplijn uh, ingeschakeld. Ik zie een show zitten. Ja. Um, yeah. Wat leert hij van zijn kinderen? Wat leert hij van zijn kinderen? Ja, wat leert hij van zijn kinderen? Uh, ja, kinderen is denk ik wat. Wat, wat we allemaal leren van onze kinderen is toch dat je, dat je met regelmaat uh, jezelf uh, op de tweede uh, plaats moet zetten. En dat, uh, uh, ja, dat als die kinderen je op dat moment nodig hebben, dan moet je, dan, dan, dan moet je er zijn. En een keer lukt het natuurlijk beter, een andere keer nee, goed. Maar ik denk, dat, ik, denk, ik denk dat hij dat er ook wel van leert. Kan hij dat goed? Soms wel, soms niet. Wanneer ja. niet? Nou, in politiek drukke tijden, of uh, hè, zoals dadelijk komen de verkiezingen eraan... ...ja, dan weten we allemaal, uh, <laughs> allemaal thuis bij de firma Mingelen... ...dat het dan... Uh, dan, ...dan is hij gewoon voor een deel... Uh, ...is hij er wel, maar is hij er niet. Dan, want dan is er gewoon toch veel stress en veel zijn kop en dan... Uh, maar dat komt het dus ja. allemaal op jou aan? Ja, op dat moment wel... Maar als ik première heb of druk met een toneelstuk bezig... Met je dan, met actrice, ja. Ja, dan, uh, dan is dat wel eens andersom. Dus um, ja, dat zijn we gewend. Dat is altijd zo geweest. Heb je hem al gefeliciteerd met vaderdag? Nee, schat. Gefeliciteerd met vaderdag. Dan vinden wij dat een enorme commerciële onzin. Ja. Hecht je die nog mee? Ja, de, ja die heb ja. ik nog mee. Commerciële onzin. Maar dat was... Uh, een nou, fonds he? van de middenstand. Ja. Goed, hè, die middenstanders. Heb je geluisterd? Ik kon niet verstaan. Nee, ik kon het weer ik niet ben, verstaan. Nee, nee. Door al die jaren. Een heel een mooi oortje in mijn oor. Dus uh, voor de televisie heb ik altijd een oortje in mijn oor. En dat wordt overstuurd. Natuurlijk, af en toe komt er heel veel geluid. Ik leg dat even uit voor de luisteraars. Dat er komt af en toe heel veel geluid als iemand in heel veel de schuif niet op tijd dicht doet. Dus ik ben een tikje hard horen Dus ik heb absoluut niet gehoord wat jullie daar bespraken. Dus wat was de uitslag van. Ze had een zeer mooi het antwoord. En ze zei van ja, dat je leert om soms op de tweede plek uh, te staan. Dat het niet altijd. Uh, ja, dat je dat je weet dat het soms even om de kinderen draait. Ja, maar dat, dat wist ik natuurlijk al. Dat hoef ik niet van ze te leren. <lacht> er wordt heel hard gelachen vanaf de, vanuit de badkamer. Dat is gewoon een feit. Dat is iets anders dan dat je dat niet weet en dat je het leert. Maar blijkbaar heb je dus wel geleerd. Ah, Oké, okay, nou... <lacht> en dat de verkiezingstijd die eraan komt... Nou, nou, dat je dan wel volledig gefocust bent op... Uh, ja, dat grote eindtoernooi, zeg maar. Ja. ja, dat is zeker waar. Natuurlijk een hele drukke, spannende tijd. Nou, en dat dan de zorg toch bij je vrouw terechtkomt. Zonder mijn vrouw, en in het algemeen en in dit geval in het bijzonder... komt een man nergens. Dus een, een goede vrouw is een voorwaarde voor een man om in het leven te slagen. Hoe vind je die? Ja, dat vind ik kan, je, kan je die onderschrijven? Nou, die kan ik ze onderschrijven. En wat ik, ik, mooie is, jij brengt hem ook direct in, in praktijk. Want als het een moeilijke vraag wordt, dan wordt hij ja, naar de badkamer aan ja, Exact, ja. Dus ik vraag me nu ook af, omdat je dat net uitlegde over je oortje. heb je misschien soms ook een oortje in dat je vrouw dingen influistert? Precies. Nee, je begrijpt, we hebben dit rollenspel natuurlijk de, de, de hele week geoefend. Ja we hebben bedacht wat voor vragen jij zou kunnen stellen... En, en hoe we die gaan verdelen. Ja. Maar het mocht niet te veel over privé gaan, hè? Absoluut niet, nee. Want? Ja, dat... Nou, omdat ik vind uh, dat... Uh, kijk, ik ben niet... Uh, ik, ik hoef niet gekozen te worden. Uh, ik ben geen politicus. Dus ik vind dat mijn privé in hoge mate uh, privé moet blijven. En ik heb anders dan veel andere mensen misschien ook niet de behoefte om... Mijn, mijn privé-gevoelens-aangelegenheden met heel veel andere mensen te delen. Zou het interessant zijn? Nee, dat denk ik ook niet. Maar, maar het is, het is uh, vooral dat ik vind dat het ze niet aangaat. Maar toch, weet je, als maar, het over je, je, je kinderen net gaat en over het vaderschap ja. en zo, nou, dan ben je heel open. Ja, dat is waar. En het, het grappige is dat dat in, in de loop der jaren wel iets is opgeschoven. Want vroeger sprak ik daar sowieso niet over. Maar. Um, Toevallig kreeg ik van een, van een of ander blad een, een, een, een, een, een verzoek... of ik over het thema verdriet zou willen praten. Ja, dan denk ik, ja, dat zal vast wel iets moois opleveren, maar niet bij mij. Want daar begin ik niet aan. Dus het heeft zijn grenzen. En misschien ga jij die opzoeken vanavond? Nou ja. Dat zou kunnen. Nou ja, het thema verdriet is natuurlijk een prachtig onderwerp. Ja, maar, maar het grappige is... ik zou ook niet per se geïnteresseerd zijn in een gesprek met jou over verdriet. Met andere woorden, als iemand jou zou interviewen over het thema verdriet... of daar een verhaal over zou schrijven, dan denk ik niet van... oh, nou, dan eens even le lezen wat, wat het verdriet van, van, van Patrick is. Dat, dat, dat zit een beetje buiten mijn interessesfeer misschien. Nee. En ik vind het ook een beetje... hoe zou ik dat zeggen... Uh, ja, goedkoop of zo. Ik, ik snap soms niet. Ik, je, je hebt natuurlijk die prachtige uh, interviews soms in de Volkskrant. Hele persoonlijke interviews over mensen. Over wat ze hebben meegemaakt. aan ziektes. Aan, uh, inderdaad, uh, overlijden in hun familie. En ik snap werkelijk soms niet waarom mensen dat allemaal willen vertellen. En waarom ze, dat, waarom ze willen dat ik dat ook lees. Waarom ze dat doen. Dat, dat, gaat mij, dat gaat mijn kader in elk geval ver te buiten. Nou, de mens achter de machine. Ja, maar waarom, waarom, moet, ik dat, waarom moet ik dat allemaal lezen? Waarom moet ik van iemand lezen wat hij allemaal voor ellende heeft meegemaakt? Dat, ja, dat, niet voor mij. Nee? Je, zou, je zou zelfs kunnen zeggen dat het misschien een beetje goedkoop is om. Als je nou denkt: van ja, je bent een machine en je hebt toch. Uh, de, de, het publiek nodig, dat je dan het verdriet wat je hebt gebruikt... om, om het uh, eigenlijk een beetje exploiteert om meer mensen naar je toe te trekken. Dat zou niet mijn stijl zijn. Dus nee. Nou ja, nee, maar omdat je wel zegt, ja, ik ben echt journalist... dus het kan ja. ook nieuwsgierigheid zijn. En dan kan je toch wel uh, vanuit nieuwsgierigheid uh, uh, die artikelen lezen... die human interest verhalen over uh, politici... en dat je misschien zo weet waarom ze... Ik, uh, ik, ik zal direct toegeven dat als uh, er een uh, verhaal van een politicus is met over zijn gevoelens en zo, dan lees ik dat wel. Dan ben ik nog steeds verwonderd dat hij dat allemaal vertelt. Als hij dat zou doen, dan denk ik ja, dan probeert hij langs die manier inderdaad op een andere manier binnen te komen bij zijn kiezers. Dan blijft het de vraag: is het, is het erg kies om. Uh, uh, heftige emoties daarvoor te gebruiken als je dat zou doen. Maar als het om andere mensen gaat... Dus ik zou het van de politicus lezen omdat het functioneel nuttig kan zijn. Maar van andere mensen zou het me echt niks kunnen schelen. Hm. Dan, dan... Ik, ik wou toch met jou een heftige ja. emotie opzoeken. Namelijk blijdschap. Want ja, je, ik moet je feliciteren met de prachtige uh, Anne Vondelingprijs... die je deze week uh, ontvangen hebt. Dus ik was heel benieuwd, hoe heb je het gevierd? <lacht> Nou, uh, niet. Ik werd gebeld. Ik, nee, ik kreeg een mailtje. Wat, kijk, Ik kreeg een mailtje van maar een vrouw ben je die blij? ik kende. Nou, het was nou niet dat ik juichend door het huis sprong. Ach, nee. Nee. Dat is een prachtige prijs. Ja, nou ja, ik, ik, ik heb even... Kijk, ik dacht van, goh, uh, uh, waarom krijg ik die prijs? En hoe zou ik dat nou zeggen? Ik ben niet zo op lof en zo ingesteld. Dus als iemand ineens ontzettend complimenten begint uh, uh, uh, uit te spreken... dan denk ik, uh, wat, uh, wat, wat, wat, wat moet dit precies? Wat, uh, uh, ho, ho, hoe zit dat allemaal? Dan heb ik eerst reserve. En dan daarna denk ik van, ja, het is toch eigenlijk wel mooi... dat ze, dat, uh, dat ze me die prijs willen geven. Dus dan, nou, ik, heb, ik dacht ik, nou, dan, dan wil ik hem ook wel aanvaarden. Ik heb er even over nagedacht. En dan heb ik dan iets... Ik krijg de prijs, ja. Maar je, ben, je, je kan niet goed tegen complimenten. Een grote grote maar je... blijdschap zit niet zo in mijn karakter. Ik vier het allemaal met een zekere relativering. Maar jij bent dagelijks op tv. En daar kijken bijna dagelijks een miljoen mensen naar. Nou, iets minder. Nou ja, ja. Ah, ja. Goed, ja, straks in verkiezingstijd ja. zeker weer ja. een miljoen. Ja. Ja. Dan, uh, dat, dat doe je toch ook om... om... Nou, je, je weet wat dat betekent op tv komen. Dan wil je toch ook dat het goed is en dat mensen ja. dat tegen je zeggen. Ja, maar ik vind het ook leuk als mensen tegen me zeggen... maar dat is wat anders dan een prijs. Ik bedoel, ik vind het... Nee, maar je ik, zegt ik, net van, ik kan niet goed tegen complimenten. Dan krijg ik... Krijg ik ja, hardwaan. nou ja, ik heb ook moeten leren. Kijk, In het begin, toen ik, toen ik uh, uh, voor tv werkte... nou, het begin, een groot aantal jaren... en dan iemand begon te zeggen dat hij het zo goed... Was dat goed... nog zwart-wit tv? Nee, zo erg was nou ook niet. <laughs> uh, nee, maar dat, dat is wel waar. In het begin, en dan zei iemand van, nou, de, de, laat ik eerst met iets anders beginnen. Kijk, de mensen die je niks vinden, die zeggen het niet. Over het algemeen. Die denken, daar loopt die oen van de mingelen en dit laten ze gewoon lopen. Dus over het algemeen, de, de mensen die wat zeggen, die, die willen aardig zijn en die zeggen dan wat. In het begin, als iemand dan wat zei, dan zei ik... Want nou ja, maar het, het, het was toch eigenlijk ook niet zo sterk. Of uh, ik was wel aan het hakkelen hoor. Of, uh, nou ja, het, dan begon ik hun, hun compliment altijd te relativeren. Op een gegeven ogenblik, dat schiet niet op. Dus nu heb ik geleerd om te zeggen: Nou, dank u wel, dat is heel aardig van u. En dan, nou, punt. Dus ik vind die prijs ook. Ik vind het hartstikke leuk dat ik hem heb gekregen. Maar ik loop niet juichend door het huis. Ja, eh, bedoel je, je, je doet je werk. Ik weet zelf wel wanneer het goed is of niet. En ik weet te goed dat er heel veel uitzendingen zijn die ook minder zijn. En, nou, stel voor dat je hem niet gekregen had, dat je hem nooit in je carrière had ontvangen. Wat dan? Ja, Dat was me niet opgevallen, want tot nu toe was die prijs altijd voor schrijvende journalistiek. Dus, dus ik had er ook helemaal niet op gerekend dat ik die Vondelingprijs ooit zou krijgen. Mevrouw mij dat mailtje stuurde van, wilt u mij zo snel mogelijk bellen? Dat was dan de medewerker van het bestuur van deze prijs... Toen was ik daar ook geheel... Ik dacht eerst dat het iets ging over de rekenkamer... want die mevrouw werkte op de rekenkamer. Dus toen was ik geheel verrast door het feit dat ik die prijs wel kreeg. En nu... De, nou ja, en het is mooi, want het is voor het hele oeuvre. Dus nou ja, dat is toch leuk, denk ik. Nou, leuk. Ja. Het is toch prachtig? Zeker als het voor je hele oeuvre is. Ja, oké. Okay. Kan je echt slecht tegen complimenten? Ik ga direct naar de badkamer. Ik ga direct hier eens eventjes, uh, <lacht> ga even verhalen halen. Het is wat, wat, uh, waarom val je op ferry? <lacht> dat, volgens mij ging het net over complimenten krijgen, of niet? Ja, maar goed, uh, ik, bedoel, als ik aan jou vraag waarom val je op ferry, dan hoop ik dat, die direct, dat, dat, dat moeten daar complimenten tussen zitten. Ah, val ik op waarom ben ik op ferry gevallen? Ja, dat, dat gaat... Het dat gaat, gaat uit... veel te ver. Nee, het gaat veel te ver, maar ook waarom dat is, is echt is buiten woorden. Daar zit iets. We, we hebben elkaar ooit aangekeken en daar is het gebeurd. Dat kan ik niet eens... Ik kan dat niet... Ik kan dat met woorden niet... Uh... <laughs> ik kan dat met woorden niet... Uh... Ja, woorden zouden dat weer minder maken. Er is iets wat, wat ons. Uh, ja, wat ons allebei aanzet en wat, uh, wat ons uh, blijft verbinden. Je, ja. je kent hem toch al van tv, of zag je hem voor het eerst gewoon nee, echt live. Nee, ik zag hem altijd. Nee, precies. Want we zijn 20 jaar. Dus ik en ik kom uit een politiek uh, geïnteresseerd uh, gezin. Dus ja, nee, ik ben opgegroeid. Ik, uh, ik denk nog wel eens wat wit. Nee, dus niet zei hij net, maar met Ming. Mijn moeder zei altijd. Oh, dat is die man met die leuke jasjes. Nou ja, zo... <lacht> ja, ik hoor, Sorry, ik hoor een compliment. Ik heb <lacht> één compliment al gehoord. Maar goed, oké, okay, je hoeft dat niet... Nee, maar... je, je kan het met woorden ja. niet omschrijven, maar nee. maak hem dan eens een, een mooi compliment. Want ja, van jou neemt hij het waarschijnlijk wel aan. Ja, dat ik gewoon van hem hou. En dat hij, uh, dat hij zo ongelooflijk lief kan zijn. Ja, alles wat ik... Dat, uh... Ja. Ik, ik, ik ben ik Jij ben bent tot gehoord, maar ja... Ja, ik... Ja. Heb je het gehoord deze keer? Absoluut niet. <laughs> en ik wil er ook niets mee te maken hebben met deze conversatie. Ze houdt enorm van je. En je kan zo ongelooflijk lief zijn. Nou, ooit is van een ander. Maar dat is niet iets wat ik in mijn werk voor de rest... Dit is, dat is inderdaad tussen ons. Dus ik ben natuurlijk naar de kijkers of naar mensen die mijn prijs geven... of weet ik wat, ben ik niet ongelooflijk lief. Dat is toch wel logisch. Maar complimenten zijn toch complimenten? Je kan ze toch, toch incasseren, hoop ik. Van Mariek natuurlijk wel. Nee, maar ik ben wel blij met die prijs. Dan gaan we het vieren. Ik ga de roomservice bellen. Wat wil je graag? Wat gaan we drinken om jouw prijs te vieren? Het moet gevierd worden. Het is uh... echt een mooie prijs. Eens even kijken, een passende, een passende drank. Laten wij een uh, uh, uh, uh, uh, glaasje whisky. Wat voor whisky? De, Jameson. Jameson? Ze hebben hier een hele goede Colorado whisky. Nee, nee, nee. Jameson. Ja? Ja, nou, die graag. Anders weet ik man, niet dat Goedenavond. Ja, en goedenavond. Uh, u spreekt met Kamer 108. Ik wil heel graag uh, uh, twee uh, glaasjes uh, whisky. Zonder ijs, zonder water. Zonder ijs en, het moet, en zonder water. En het moet Jameson zijn, alstublieft. Ja, en, en ik ga nog eens even hier op de badkamer ook even kijken wat hier uh, gedronken wordt. Wat uh, mag ja, het zijn? Een glaasje witte wijn. Of... Een glaasje witte wijn. Een glaasje witte wijn? Ja. Wat dacht u van het Pinot Pinocrizo. Is hij uitstekend? Mooi. Dan komt het even Oké, nou fantastisch. Dankjewel. Eh... Ik heb ook, uh, dat is, het, ik vind het mooi in ieder geval dat het gevierd wordt met een. Goeie. Dat vind ik ook. Dus. Um, ik heb voor jou een plaat uitgekozen. Dus ik zou zeggen: zet je koptelefoon op. Want dan uh, gaan we luisteren en dan hoop ik dat het uh, de juiste plaat is. Heel ja. benieuwd. Van. Mij niks maken, dus ik... De lijnen bij de overnachting zijn er even uitgeknald, dus vandaar dat je. Eric Clapton, New York, man. Forever, man. De technische mankement lijkt opgelost. En we schakelen weer over naar het College Hotel in Amsterdam. Ja, daar uh, dat was Bram Vermeulen. Met het nummer Politiek. En dat rijdt niet zomaar voor iemand. Nee, dit draai ik voor uh, Ferry Mingelen. En kijk, daar komt de, de roomservice ook binnen. Met uh, nou de, de, de drank die wij gaan drinken op uh, jouw mooie uh, prijs. Dankjewel, uh, barman Luc. Alsjeblieft. Dit dus. Ferry, wat vond, je, wat vond je. De, de witte wijn is voor in de badkamer. Daar zit ook ah. nog iemand. <laughs> Laten we eerst proosten op ja. de Annevondelingprijs. De De Övreprijs. 28 jaar. Beste politieke He. verslaggeving of journalistiek, moet ik dan zeggen? Uh, uh, nou, dit, ja, god, wat was het. Nou, in elk geval, de Övreprijs. Um, wat vond je van mijn plaat die ik voor je heb uitgekozen? Wat vond ik van. Nou, hij dacht, ik, ik dacht eerst. Uh, ja, ik ken hem wel, maar het is wel heel lang geleden dat ik hem heb gehoord. En uh, ik denk dat, dat je erin hoort dat mensen nogal een afkeer hebben van politiek. Ja. Over het uh, gouden hoer en zo. En ze zeggen ook altijd dat de, de kloof tussen de burger en de politici steeds groter wordt. Doe jij je werk daar niet goed genoeg? De vraag is of dat zo is, of die kloof steeds groter wordt. Als je gewoon kijkt naar uh, uh, bijvoorbeeld de kijkcijfers... met, met grote politieke debatten. Er is heel veel belangstelling voor politiek. Hm. Um, dus de vraag is of dat zo is. En als het wel zo is, dan denk ik niet dat uh, ik mijn werk wel goed doe do of niet goed doe. Uh, dan denk ik dat het toch de verantwoordelijkheid is van de politici, hoe die het doen. Want wij, ja, wij zetten die debatten uit. We laten zien wat ze doen in die Kamer. Dat is ook het wezen van onze, van onze verslaggeving. Ja, maar misschien krijg je jouw passie dan niet goed over het voetlicht. Zou kunnen. Ja, maar mijn, nou ja, dat zou kunnen. Uh, dat zou heel goed kunnen. Kijk, mijn passie... Uh, ik, doe dit, ik doe dit beroep heel graag. Eh... Um... Maar het is nou niet zo dat ik iedere dag denk van... Uh, ik ben met mijn passie bezig. Waar ik iedere dag mee bezig ben, is, is gewoon te proberen... om een beetje uit te leggen wat er in Den Haag gebeurt. Ik bedoel, uh, jij, jij hebt ander werk. Jij zou het wel willen weten, maar je hebt geen tijd erbij te zijn. Je betaalt mij om daar te zitten en jou te vertellen wat er gebeurd is. En waarom ben je daar zo goed in? Nou ja, dat, dat, dat is de vraag. Maar in elk geval, mensen vinden de mensen die vinden dat ik dat goed doe... die vinden in elk geval dat ik het duidelijk kan uitleggen. Dat ik het simpel en duidelijk uitleg. Uh, en ik probeer daar een beetje humor bij te gebruiken... omdat ik denk dat dat voor mensen leuk is. En in elk geval, ik vind het ook wel leuk. En het is ook een middel... Kijk, uh, ik werk voor de NOS. Die, die, de NOS is onpartijdig. Ik vind dat ook, dat, daar geloof ik ook echt in. Dat, ik vind ook dat we dat echt moeten proberen. Het is niet altijd makkelijk, maar we moeten dat proberen. Um, toch wil je wel eens iets laten merken van wat je ergens over uh, denkt. Uh, nou ja, dat doe je dan door eens een grapje te maken of door een bepaalde toon aan te zetten. Waardoor mensen kunnen denken: van nou, hij. Ik vind het ook een beetje vreemd wat hier gepasseerd is. En oefen je dat van tevoren? Sta je voor een spiegel en dan moet je die toon even zoeken? Nee, nee, zoeken, nee. Nee, nee. nee, maar het is wel zo dat als ik... Kijk, de, de, kijk vroeger hadden wij de autocue, hè. Dat verschijnt zodat je van die tekst in beeld... Nou, dat is al een hele tijd geleden afgeschaft. Ik sta over het algemeen sta ik in de kamer. Daar heb je ook geen auto cue. Dus wat ik doe is, ik maak op mijn computer maak ik een tekst. Die lees ik een paar keer. En tijdens het maken van die tekst bedenk ik hoe ik hem uitspreek. Um, en dan, dan als ik daar dan eenmaal sta... dan vergeet ik, dan vergeet ik de helft weer van wat ik had bedacht. Dat is ook over het algemeen beter, want dan wordt het niet zo lang. En kijk je uh, het ook vaak terug? Nee, wel als ik het idee heb dat het niet goed is gegaan. Ik, ik, op de een of andere manier zie ik mezelf niet heel graag terug. Um, dus dat doe ik niet, niet per se. Maar als het nou... Je hebt wel, kijk, ik maak lange dagen. Hè. Ik begin ochtends om tien, elf uur en soms... Dan ben je, zeker als je. Dan heb je ook nog vaak met grote debatten, dan sta ik live smiddags. Uh, dus dan heb ik eerst dus een live debat middags. Daarna moet ik uh, met de collega's uh, moet ik uh, uh, uh, filmpjes gaan maken, om het maar zo even te zeggen. Dan moet ik teksten bij bedenken. Dus om half elf s'avonds, heb je al een lange dag achter de rug. En dan ben je soms gewoon moe. Ja. En dan soms dan heb je zoveel filmpjes die je aan elkaar moet praten uit je hoofd... dat je wel eens wat vergeet. Ja, en dan, dan ga ik hakkelen. Zeg, uh, uh, uh. Nou, dat vind ik zelf ontzettend irritant. Um, dus dan, en als ik dan denk van, god, het is wel heel erg geweest... Uh, dan krijg ik het wel eens terug. En dan is het inderdaad heel erg geweest. En soms valt het mee. Dus, uh... Uh, jij zegt, die kloof is eigenlijk niet groter geworden. Nou ja, dat... We, maar ik je... mensen voelen zich heel vaak niet uh, gekend... Uh, uh door de dingen die gebeuren in Den Haag. Nee. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk van alle tijden. Kijk, het is voor mensen... A, ah, is het uh, soms verdomd ingewikkeld wat er in Den Haag allemaal gebeurt. Dus vandaar dat ik dat allemaal een beetje probeer uit te leggen. Maar het is heel ingewikkeld. Als je moet uitleggen waarom het persoonsgebonden budget... voor gehandicapte kinderen uh, moet worden gekort. Dat is, een, dat is een lastig verhaal. Dus mensen zijn er gewoon... Niet mee eens. Dan kan je wel zeggen dat is een kloof tussen de burger en de politiek. Maar de politiek, als de politiek deugt, dan, dan moet hij soms ook dingen doen die mensen niet leuk vinden. Er moet nu bezuinigd worden. Nou, alle partijen, zelfs de SP, vindt dat er bezuinigd moet worden. Um, een heleboel mensen zullen zullen dat aan hun lijven gaan ondervinden. Dat is niet leuk. Als en ik heb wel eens het idee dat, dat het een beetje een, een woordverwisseling is dat als je het niet eens bent met wat er in Den Haag gebeurt... dan wil dat niet zeggen dat dat ook een kloof is. Uh, een kloof is als, als, als de politiek zich werkelijk niks gelegen laat liggen... aan de gevoelens van de beurs. Dat hebben we natuurlijk wel een tijd gehad. Ik bedoel, de op, uh, opkomst van Pim Fortuyn, het succes van, van Wilders... heeft natuurlijk te maken met, met, met het feit... Dat, dat gevestigde partijen een tijd lang niet hebben willen erkennen dat de komst van veel mensen uit Turkije, uit Marokko... Eh, problemen met zich meebrachten. Hm. Dat is heel lang natuurlijk, was dat, was dat niet commiofo om daarover te berichten. Kijk, toen, toen eh, ik ben in 1969 ben ik begonnen, in de journalistiek, bij de krant, met Vrije Volk. Toen was het toch wel zwart-wit-tv, dat, dat zou best kunnen, maar toen werkte ik ook voor een, ja, voor dat een weet krant. Ik. Maar goed, dan weten we in ieder geval wanneer nou, ik kleurtelevisie uh, intreden deed... Maar toen werkte ik dus voor een krant die heet Het Vrije Volk. Dat was dus een, een, een, ja, een soort tegen de PvdA aanhangend heel groot blad. In, het, het, het zijn een heleboel edities in Nederland, maar goed, dat was een Haas editie. Wij, waren, wij hadden veel abonnees in het Schilderswijk, dus daar kwam ik dan vaak. Uh, daar begonnen al de verhalen van die mensen, die Turken... die dan op drie hoge schaapslachten en over het balkon gooiden. Dat was wel overdreven, maar ik weet wel dat toen toch de sfeer was... Ja, dat, dat schreef je toch dan toch niet zo snel op. Want dat, dat kreeg je alleen maar vooroordelen tegen die, tegen die Turken... die dan maar ook helemaal uit dat verre land waren gekomen om hier te werken. Dus dat is, dat is toch door partijen en ook door de journalistiek... en dus ook door mij, is dat heel lang eigenlijk onderschat of genegeerd. Um, nou ja, en daarna toen was natuurlijk... dat Fortuyn. Huh? En daarna was daar Fortuyn. Nou ja, in feite was het natuurlijk Jan Oostijn. Maat eerder. Hè? Oh, ja. En als Jan Maat... Kijk, Janmaat was natuurlijk een, was een niet erg sympathieke man. Dat was natuurlijk wel het, het, ja, was een probleem. Was een, een, een, ja, het was eigenlijk gewoon een vervelende man. Misschien had hij wel meer gelijk dan wij, nu, dan wij toen eh, wilden toegeven. Als, als Jan Maat een Pim Fortuyn was geweest of een Wilders... dan was het probleem misschien veel eerder aangepakt. Nou ja, goed... Uh, dan nog even terug naar jouw vak. Ja. Uh, want ik neem aan dat je de berichtgeving uit Engeland uh, volgt. Want uh, daar is een uh, onderzoek uh, uh, waarbij gekeken wordt... <coughs> hoe de lijntjes lopen tussen politici en uh, uh, de media. En de journalistiek. Uh, Cameron is daar uh, uh, gehoord ja. onder Ede. Uh, ja. Blair is ook gehoord. Uh, Brown. Uh, zou zo'n onderzoek ook in Nederland uh, nodig zijn? Ik, ik weet dat niet, maar over het algemeen is wel de les die wij inmiddels al een paar, een paar jaar leren... dat alle ellende die in Amerika en in Engeland gebeurt, die, die is in Nederland ook mogelijk. Dus als daar enige aanleiding voor is, dan moet je het zeker onderzoeken. Lopen er lijntjes uh, tussen media en politici? Zijn, is, is daar nou toch ja, een soort van spinnenweb? Natuurlijk... En, uh... Nou ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel lijnen tussen politici en, en, en, en media... in de zin Uit. van, van de, de normale functionele contacten. Uh, of die verder gaan dan dat, dat, dat weet ik niet. Kijk... Ik uh, uh, kan met de hand op mijn hart uh, zeggen dat ik ze niet heb. Ik hou altijd afstand van politici. Maar jij zit uh, zo lang mijn... in het vak. Op een gegeven moment maak je toch vrienden? Dat is juist mijn, mijn redding, dat ik die niet maak. Ik heb sowieso weinig vrienden. En nou helemaal niet onder politici. En dat doe ik ook heel bewust niet. Ik, ik ga niet met ze lunchen, ik ga niet met ze dineren. Als ik ze nodig heb, dan spreek ik ze in de wandelgang of ik bel ze op. Ik zorg dus heel bewust dat ik geen intiemere contacten met, met politici krijg... dan functioneel een gesprekje of, of een telefoon. Waarom maak jij zo weinig vrienden? Maar ook Omdat, in privé, hè? Ja, ik heb daar geen behoefte aan. Mensen hebben, sommige mensen hebben behoefte aan veel vrienden en ik heb dat niet... Ik heb mijn werk, ik heb Marieke, ik heb mijn kinderen... en voor de rest ben ik graag alleen. Punt. En bij dus mijn karakter helpt wel uh, om ten aanzien van politici... ook uh, gewoon die afstand te bewaren. Dat kost me ook helemaal geen moeite. Het grootste nadeel van de prijs die ik met dankbaarheid ga ontvangen... is dat ik s'avonds moet dineren met dineren met allemaal mensen. Daar heb ik gewoon een hekel aan. Echt waar? Dat vind ik vervelend. Nou zijn dit geen politici, dus dat valt er nog wel mee. Maar, maar dus, dus, uh, dat, dat is helemaal, helemaal geen, geen probleem uh, voor mij. Is dus die een soort, afstand die helpt ook. Om is het een even... soort contactstoornis, of niet? Zo zou je dat kunnen noemen, ja. ja. Andere mensen noemen dat zo. Ik ben er tevreden mee. Maar andere mensen zouden dat zo kunnen noemen. Nochtans vind ik het hier buiten gewoon gezellig in deze Kamer. Ja, nou, ik denk ook dat je het heel goed zou kunnen. Ja, maar ik weet niet of ik jou na dit gesprek nog verder zou willen zien. Ik, ik hoop wel dat je een kwartier na dit gesprek toch weer gewoon... Uh, en dan zie ik je de volgende keer. Maar ik ga niet urenlang met jou in de kroeg zitten. Nou, waarom niet? Dan denk je, wat moet ik de hele tijd met je nou, We kunnen in nog kroeg. praten over... Bedoel, we zijn, het schiet <laughs> al aardig op. Nou, we hebben nog Het wandelen hebben we nog niet besproken. Wat de grote passie van is. Het zeilen, jijzelf. Ik ben okay, een okay. groot vervent zeilen. Okay. Dus wij zouden uren in cafés kunnen praten... over zeilen en wandelen. En over politiek, want dat vind ik ook interessant. Ja, dat doet dus nooit. Hmm. Maar als jij... We, we, bedoel, we kunnen nog wel over zeilen en wandelen praten... En over politiek. Ja, dat doen we dan straks in, in, oh. de, in de bar hier beneden met de rest van die fles Jameson. Nee, ik ben je altijd zo geweest, ben je ja. altijd zo? Ja? ja. Ook als kind al? Ja. Hebben je, heb je, je ouders zich zorgen heel gemaakt? Gelukkig, of... Ik, ik nee, maar... had een heel gelukkige jeugd. Ja, maar was het niet zo van, de, hè? Wat, wat gek dat die eigenlijk geen contact maakte. Nee, met maar ik had wel op de middelbare school wel vriendjes. Maar gewoon vrienden, eh, mensen met wie ik dan inderdaad wel urenlang in de kroeg ga zitten... dat, dat doe ik niet, dat nee. heb ik niet. En wat is dan wel die klik met die vrouw die in de, in de badkamer zit, jouw vrouw? Dat is liefde, dat is iets anders dan vriendschap. En daar ben je wel heel goed in? In liefde? Nou, met Marieke wel dus... Ja. ja, Maar ik kan me toch ook voorstellen, het is liefde, het is houden van... maar je moet toch ook een goede vriendschapsband hebben met je relatie? Ja, jij vraagt mij, heb je vrienden? Je vraagt, je vraagt niet, wat, wat heb je met Marieke? Dat hebben we al besproken. Ik bedoel, dat is liefde, is vriendschaps allemaal... In een, misschien uh, uh, is dat een ander onderwerp, maar vrienden... Die heb ik niet veel en dus al helemaal niet in de politiek. Nee. Dat nee, vind maar... ik ook lastig, want dat merk ik nee, maar Dat snap ik. Nee, maar, maar, ja? ik. Is het misschien... Is het angst voor vriendschappen... omdat je dan misschien complimenten van je vrienden krijgt... <lacht> die je niet kan incasseren? Nee. Er wordt nee. hard gelachen uit de badkamer. Ja, nee, nee, want als die vrienden een beetje deugen... dan zitten ze natuurlijk geen complimenten de hele tijd te geven. Dat doen vrienden toch niet? Doen jouw vrienden dat? Lekkere vrienden heb jij. <lacht> Dan zou ik pas andere vrienden gaan zoeken. Vrienden die de hele tijd complimenten geven. Nee, dit is gewoon, ik ben gewoon graag alleen. Ja. Daarom wandel ik graag alleen. Ik zeil alleen. Ik ben graag alleen. Ik heb geen andere mensen om me heen nodig. Want, ja, wat is er dan zo leuk aan in je eentje? Is, is, is Ferry je, Mingelen dat, op zichzelf gewoon echt uh, een content dat mens? Ja... Dat ik, ik, vind het, ik vind het heerlijk om alleen op het terras te zitten. Ik vind het heerlijk om alleen op mijn boot te zitten. Ik vind het heerlijk om alleen door de bergen te lopen. Er komen geen bijzondere gedachten mij op. Ik ben gewoon lekker alleen. Hm. Er zijn geen mensen die tegen mij aanlopen uh, te praten. Dat leidt uh, alleen maar af. Ja, weet je, mensen zitten raar in elkaar. Ik interview jou nou niet... Maar jij hebt vast ook hele merkwaardige eigenschappen... Ja. die wij nou niet gaan uitvergroten. Maar, wat zo, maar... Is, wat zo goed is aan jou... jij kan moeilijke politieke situaties en com com complexe besluiten helder uitleggen. Zou jij ook uh, Ferry Mingelen zelf goed kunnen uitleggen? Nee. Oh, <lacht> <lacht> nee, kijk, sorry, jongen, echo, nee. Een echo vanuit de badkamer roept ook heel hard nee. Nee, want, nee dat's, waarom dat's, kan dat's je dat dicht niet? dichtbij. Dat is niet functioneel, dat is gewoon te dichtbij. Zou ik ben geen psychoanalyticus, ik ben journalist. Ik ga over andere, andere mensen, andere situaties. Maar is Ferry Mingelen dan moeilijk uit te leggen? Laat ik het zo zeggen. Iedere mens is moeilijk uit te leggen. Iemand die, be die beweert dat hij niet moeilijk uit te leggen is, die uh, jokt. Nou, ik ben redelijk simpel hoor. Nou, leg eens uit. Dan. Nee, nee, nee, nee. Ja. We, nee want je, je, ik weet dat je een goede journalist <laughs> bent, maar. Nee, maar zo. Nou, nee. Nee, maar. Kan jij. Kan je als, je, als je aan mij vraagt, leg eens uit waarom jij graag alleen wil zijn... ja, dat kan ik niet uitleggen. Dat vind ik gewoon prettig. Maar kan je jezelf duiden als mens? Zo van, nou, ik ben het Nee, het dat... Sowieso. Nee, nee. Nee, maar dat is ook niet iets waar ik, waar ik heel vaak mee bezig ben. Ik heb gewoon een vraag in de badkamer. Of zij het kan uitleggen. Kan jij Ferry Mingelen uitleggen hier eh, in de badkamer? Nou... Ik kan heel veel uitleggen, maar dat geloof ik dat ik dat niet hier ga doen... Maar ik denk als hij, als hij inderdaad zegt... Um, God, ik, ik, ik kan mezelf eigenlijk helemaal niet analyseren... of dat weet ik niet. Dat, um, dat hij al zo lang journalist is... en al zo lang daardoor gewend is om... Uh, uh, hoe zou ik dat zeggen... om met afstand naar dingen te kijken. Dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen... als een ware boeddhist. Ik kan met, met afstand naar mezelf kijken. Ik kan er iets over zeggen. Nou, maar dat... dat ja. Hij, hij kan het gewoon, denk ik, echt niet. Kan jij het? Ik denk dat ik wel een heel eind kom. Maar niet hiervoor. Uh, maar wat voor moet ik. Oké, okay, maar. Een klein tipje van de sluier. Mm -hmm. Wat moet ik weten van Ferry Mingelen? Ja, dat zei ik net al. Dat het een ongelooflijk... Ook een ongelofelijk lieve man is. Maar. Dat is een ongelooflijk lieve man. <laughs> zonder vrienden. Ja. Ja. Nou, hij is, hij is niet helemaal eerlijk. Want hij. Uh, ik bedoel, hij heeft inderdaad. Weinig vrienden, dat is absoluut waar. Hij had één hele goede vriend en dat was Kees Lunshoff, maar die is er niet meer. Dus het is niet zo dat hij een totale autist is. En um, ja, zonder ja. ja, Nee, dat, ja, dat begrijp ik ook niet, want zo <lacht> zit ik niet in elkaar. Maar uh, um, zo is het. Ja. ja. Ja. Het is dus geen totale autist. Dat ga ik hem even vertellen. Want nee, echt niet. Nee, nee, nee, maar is goed. Ik, uh, ik, ik, ik, jij kan het niet horen, want je, uh, je bent geen totale autist. Ah, dus. Nou. Nee, en voor de rest... Nee, ah, ja. hebben toch nog goed nieuws in <laughs> dit gesprek. <laughs> um, nu uh, zit ik alweer naar de klok te kijken. We hebben nog negen. Jij hebt nog een plaat uitgekozen. Ja, maar die kunnen ook Huh? Die kunnen we ook skippen. Wat je wil. Maar, het is wel een heel, heel mooi nummer. Ja, vertel even, we kunnen, ja. even... Vertel kort even welk L nummer het is. Crosby, Stills, Ness and Young. Met Chicago. Chicago. Kunnen we een klein streepje laten horen? en misschien even Een, een klein streepje? Een, een klein streepje Zegt iets, het is wel uh, heilige schennis hoor. Ja, uh, Dat is sorry, een heel mooi nummer. Daar zou je de kijkers heel wat meer plezier mee doen dan met... Uh... Met... Met alle dingen die jij gaat best zeggen best nu. Best... En we kan je nagaan hoe goed jij nu hè, jezelf bloot moet geven. Nu kunnen het uh, vinden, denk ik, op, uh, op internet. Dit was uh, Chicago van de Cosmic Seals. Nation jong. Waarom had je deze plaat uitgekozen? Uh, twee redenen. De eerste reden uh, is dat wij hem altijd in de auto draaien. als we met vakantie hier gaan. Um, en, wij, en daar zijn we mee begonnen toen we in, uh, in Amerika met een camper rondreden. Dus met mijn jongste kinderen. En het is gewoon een lekker nummer: een mooi Amazing-nummer. Um, en het tweede is, omdat het, omdat het ook symboliseert, 1968... Anders zing een stukje. Het begin. Huh? Je zegt, ik, het is een mooi meezingnummer. Ja. Maar dat, nou, dan zet je hem op en dan gaan we nog een stukje zingen. Dan mag je heel hard meezingen. Zal ik het vertellen? Nee, nee, ja, kom. <laughs> ik ga Jij... absoluut niet meezingen. Nee? Nee, oh. mijn kinderen zingen mee. Dus die had je dan maar ook moeten uitnodigen. Oh, okay. nou, is... Dus 1968, eigenlijk het begin van de hele jongere revolte in Amerika. Dit is dus... Het is uh, het protest tegen Vietnam. Chicago, democratische conventie. Uh, de demonstranten in de, uh, in de conventiehal, in elkaar getimmerd... door de politie, de, de vreselijke toestanden. Toen werd Nixon werd president en daarna kreeg dus de hele Vietnambeweging. En zo. Het begin van een idee dat, dat mensen de wereld zouden kunnen maken... dat ze vrij zijn, Nou, dat is inmiddels weer allemaal achterhaald. Maar dat heeft nog iets van het idealisme... Van die tijd, dat vind ik mooi. Is dat idealisme ook in jou? Zit dat idealisme ook in jou? Nou, het, het gekke, is dat ik toen in die tijd, ik was er natuurlijk toen wel zo'n beetje bij, maar toen was ik heel erg conventioneel. Ik vond dat. De Nozem-tijd of de, de tijd, die je mijn, dat heb ik eigenlijk nauwelijks gevolgd. Maar tegenwoordig denk ik wel vaker van... het is toch goed om te beseffen dat mensen het eigenlijk duidelijk ook zelf voor zeggen hebben. En dat het niet per se de systemen zijn die het... Uh, de, de, de, de mensen zijn er niet voor het systeem, maar het systeem is er voor de mensen. En dat wordt wel eens vergeten. Daarom is het op zichzelf ook zo goed dat er in de Kamer, in de Volksvertegenwoordiging... steeds weer nieuwe partijen komen die de boel eens even flink opschudden om de indruk te vermijden dat partijen denken van ja, dit is eigenlijk van ons. VVD, CDA, PvdA, dit is gewoon van ons, die zetels zijn van ons. Maar ik hoor wel dus dat een, een, een er is toch wel een vleugje idealisme uit jou vertrokken... Eh, na al die jaren, na 1968 en naar eerder, kijken. Eh, nee, eerder gekomen. Want toen had ik het helemaal niet zo. Hm. Toen vond ik dat ook allemaal, die, die provo's en zo... vond ik allemaal niks, vond ik idioot. Nu denk ik, het is goed dat mensen durven op te staan... Ja. tegen de gevestigde orde. En duidelijk proberen te maken dat ja, maar het he, anders laat kan. Laat ik het dan anders zeggen. He, de provo-beweging heeft niet veel ons nee. gebracht. Die hele nee. 1968-beweging, eh, afgezien van onwaarschijnlijk goede muziek... is er niet veel, ze zijn ingekapseld in het systeem... en daardoor ja. monddood gemaakt. Het, het, We zijn niet veel verder gekomen. Het systeem wint altijd. Ja. En dat is wel treurig af en toe. Ja. Zeker. Dus daarom vond ik het bijvoorbeeld... om maar even Tovik Dibi... waarvan ik het om allerlei redenen buitengewoon onverstandig vond... dat hij zich kandidaat stelde om leider te worden van GroenLinks. Want daar was die man absoluut niet geschikt voor. Maar het idee dat iemand gewoon... Tegen de gevestigde orde opstaat. Want het was natuurlijk duidelijk dat dat zo was. En gewoon durft te zeggen: van nou, ik wil het heel anders doen en ik ga daarvoor. Dat is wel een belangrijk idee. Ja. Dat Daarin, precies, dat was moedig en dat zie je. Het voor de rest was het onverstandig, dom, slecht voor de partij. Dan zit je hier toch ook weer uh, je werk te doen. De ja. politiek even uit te leggen. Even Tovindibi even gewoon op zijn plek zetten. Hoe lang ga je nog door? Ja, nou ja, nog, nog wat mij betreft nog jaren. Maar. Ja? Wat mij betreft nog jaren. Ja, maar word je echt uh, 70, 75? Zoals, <laughs> Zoals ik het nu zie. Want in Amerika bestaat het, hè? In Engeland ook. Ja, prestatoren, ja. Oude prestatoren. Ja, en die ja. rijpen met de jaren. Ja. Nou, de, de, de feitelijke situatie is zo dat ik, dat ik dit jaar 65 word. Dat ik dus normaal nu zou moeten stoppen. Uh, en dat ik met mijn hoofdredacteur in een goed gesprek heb afgesproken... dat ik in elk geval uh, nog één jaar doorga. Dus tot ja. december 2013. Dan vindt hij dat het zo langzamerhand toch genoeg wordt. En na 29 jaar kan je maar, niet zeggen... Word jij dat niet je... beter met de jaren? Moeten ze jou gewoon niet zeggen... Nou, ja, Serri, blijf ja, zo lang een, dat je, uh, dat dat je de de van, nog Ja, maar dat is een kwestie van smaak. Ja, maar, dat, maar, wat, niet, niet iedereen vindt dat zo. Maar ik... Wat Mart Smeets is voor Studio Sport, ben jij toch een beetje eh, voor de politiek? Ja, maar er zijn ongetwijfeld heel heleboel mensen... die vinden dat zowel Mart Smeets als ik ze langzamerhand wel eens mogen opkrassen. Dus dan moet je gewoon accepteren. Hoe wil lang zelf wil jij nog door? Laat ik het zo vragen. Oh. Je wordt nou, 66. Kijk, Patrick, ik moet wel eerlijk zeggen... Kijk, in elk geval ga het dus op een 66ste door. Ik ben natuurlijk wel de enige die gewoon met... Mijn, uh, met mijn ervaringen en zoveel jaar nog steeds aan het front staan. Ik vind het heerlijk om voor die CDA-deur te staan, iedere avond lang. Maar het is best zwaar. Dus uh, het idee dat ik uh, na 2013 nog tien jaar doorga, dat is onzin. Maar dat ik nog na 2013 op de een of andere manier... of voor de N NOS of misschien voor een andere omroep... nog politieke duiding en uitleg uh, blijf nee, nee. doen, dat zou ik heel fijn vinden. Dat, en... bedoel, dat zou ik uh, fantastisch vinden. En hoe dat gaat lopen, dat weet ik niet. Want zijn dit je laatste verkiezingen voor de NOS, denk je? Nou ja, kijk, het kan zijn dat het volgend jaar weer bal is. Of dat, dat het in, twee, kijk in 2014 komen er weer Europese verkiezingen aan of zo. Het kan zijn dat ze mij in een andere rol toch vragen om te blijven. Dat zou kunnen. En, Daar en, hebben we geen wat, afspraken over. En die verkiezingen over. die er nu aankomen in september... Ja. is dat voor jou ook een soort, ja, wat je nu bij het voetbal ziet... het, het EK, zo'n eindronde, is dit voor jou... Nou, het zijn. Ja. De, de, de mooiste tijden voor een politiek journalist... is natuurlijk een verkiezingscampagne en de verkiezingsavond. Toen het kabinet viel, daar of tenminste dat ze er niet uitkwamen in het katshuis... heb je toen gejuicht van ja, we krijgen weer verkiezingen, ik mag weer. Nee, dat niet. Maar vervolgens het feit dat het zo was... is het wel weer spannend dat er een campagne aankomt. Wanneer ben jij echt enthousiast? Dat je denkt, ja, fantastisch! Als ik uh, mijn vrouw en mijn kinderen zie. Of als ik alleen nog bij een zeilbootje zit. <lacht> Luister de badkamer. Mee. Ja, de badkamer. De badkamer maakte een heel mooi gebaar. Met de, de vinger in de nek en dan. of in de mond. En dan. Oh, ze moest er een beetje van braken. De badkamer. Ja. Het zit niet in mijn karakter. Om, om heel erg naar buiten toe blij te zijn. Maar van binnen. Maar van binnen. Natuurlijk. En van binnen ben ik oprecht als ik uh, Marietje, als ik mijn kinderen zie... als ik uh, hoor wat Koen of uh, Willem doet. Of, uh, als ik... ik heb uh, een paar weken geleden met mijn twee oudste zoons... door de, door de berg in Corsica gewandeld een week. Ja, dat zijn, dat, bedoel, dat zijn wel mooie dingen. Maar ik loop niet de hele tijd te dansen en te juichen. Dat is... Ik uh, houd van binnen. En van binnen, maar ja, dat kan je niet op radio laten horen. Dat is het probleem. Nou ja, ik hoop toch dat de luisteraar een beetje mee heeft gekregen. Uh, het enthousiasme en de passie van Ferry Mingelen. <lacht> het is niet uh, evident. Maar uh, ik juich in ieder geval. Ook van binnen en van buiten. Want ik vond het uh, prachtig dat je hier uh, in de overnachting wilde zijn. Ik wens je ook onwaarschijnlijk uh, veel succes. En nog een enorm lange carrière bij de NOS. En ik wou de badkamer ook even speciaal uh, bedanken. Nou, dus, geen dank. Nou, echt fantastisch, uh, ja. uh, jouw vrouw Marieke. Uh, dus uh, dan wens ik jullie nog een, uh, een fijne nacht. Nou, maar dankjewel. Eerst gaan we nog even naar de bar, toch? Gaan we nog even naar de bar? Nee, ik ga in bad. Dan ga gaan wij met z'n tweeën naar de bar. Een kwartier. <laughs> Dit was uh, uh, BNN de overnachting. Zometeen lust met hondjes. you mm -hmm.